9 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX gaat zometeen opnieuw proberen... om een raket met astronauten aan boord te lanceren. De lancering zou eigenlijk afgelopen woensdag zijn... maar het ging het op het laatste moment niet door vanwege slecht weer. De tweede poging staat gepland om acht minuten voor half tien Nederlandse tijd. Als de lancering nu wel lukt, is het voor het eerst dat een commercieel bedrijf... een raket met astronauten de ruimte instuurt... Advocaat Galit Kassem wil dat de deken van de Nederlandse Orde van Advocaten de beschuldigingen tegen hem gaat onderzoeken. Gisteren meldt het AD dat Kassem ervan wordt verdacht dat hij vijf jaar geleden informatie uit een politieonderzoek heeft doorgespeeld aan de organisatie van Ridouan Taghi. Kassem ontkent dat ten stelligste, zegt zijn advocaat tegen de NOS. Daarom heeft hij de toezichthouder van de advocatuur zelf gevraagd om onderzoek te doen om zijn naam te zuiveren.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 ZFM's Nightwolf Met Mario Zanford Zatter op of ZFN I'll bring you flowers in the poverty ray Fam Day until the day we throw it away Let's talk about it Cause I can't go without it in love It means so much to me can't you see right here I'm Inside the venue, Michelin star, I like the venue You're a trucker around, the night was on me Might want you, yeah, if you want me Didn't get home till quarter past three You can get a son and daughter rough me You're a gut you purple, flowers and green We can say awful night and get lean I can give things to you that you dream Might go harsh on a brand new team And I'll stand in a pouring rain for ya And I'll change my stupid ways for ya you. Cause your love sends me crazy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 Wow, wow, wow.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 Up, up, up I can't stress this enough I would hate to mess things up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 om ervoor te zorgen dat de consumenten niet massaal hun geld terugvragen. Is het initiatief Bewaar Je Ticket geniet later gestart. Maar welke rechten hebben consumenten hierbij? Jij dus? En wat gebeurt er als een organisator of poppodium in de tussentijd toch failliet gaat? Wat de kans groot van is de laatste tijd. En bij pas faillietje faillie, faillissement. Moeilijk woord, zeker als je op hebt, is uh, ja, ben je gewoon je geld kwijt. Zo zegt de Schans, directeur van de vereniging Nederlandse Festivals. En een van de initiatiefnemers, het is uh, nu eenmaal zo.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 Tijdens deze coronacrisis. Genoeg gelul, want je zit natuurlijk gekluisterd aan de radio voor de muziek hier op CFM Zandvoort. Wat dacht je van een nieuwe remix van Block Crown, Zomermix 2020? Een nummertje van Chic, je hoort ze met The Freak. Oh, Board.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 En daarvoor Scott Diaz met I Beat Goes On. Ja, <laughs> aparte, aparte benaming voor een plaat. Ik weet niet of je het gehoord hebt, maar Radio Veronica... die organiseert op zaterdag 6 juni een reeks concerten in de Sigodam. Onder andere Kensington, Ilse de Lange, Duncan Lawrence... Alain Clark, Danny Vera en Sommieuk... treden die dag op voor een selecte groep van... om precies te zijn, 30 luisteraars. Daar sta in een megagrote concertevenementenzaal. Voor mij kunnen er pak een beetje 15, 16.000 man in...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 Ja, het is een aardige uitdaging. Anderhalve meter, waarschijnlijk allemaal rode cirkeltjes. Nou ja, niet dat het heel moeilijk is natuurlijk. Als er normaal 17.000 man in kunnen en dan sta je met z'n dertigen, heb je waarschijnlijk genoeg ruimte. we Zand wat door met muziek, want daarom zie ik aan je radio gekluisterd. CFM Zand de nightwalk. Zaterdagavond een wandeling over het strand, door de duin en het centrum van Zand. Het is tijd voor Blaze, samen met Ultranate, met A Wonderful Place. People oh, oh that everywhere How do we get Soul shaking op 6, Nick van Julie met Work Move Your Body op 5, Milo en Clapton Met Drop The Pressure op vier Max Chapman en Six Met Make A Move op 3, Alweer een plaat van Earth and Days met Just Be Good To Me op 2, Farrick Dawn en Anthony Valades met Be By My Side moet ik zeggen Niet Be maar By My Side en deze week op één Nog steeds op één Heller and Farley Project Met Ultra Flavor de David Pang Extended was gezakt Maar is weer gestegen naar de nummer 1 positie